8 uur remonsereen met het NOS-journaal. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op ouderen thuis en op supermarkten. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid bekendgemaakt in het programma Nieuwsuur Politiek. Dit jaar werd 152 keer een overval gepleegd op een oudere thuis. Heel vorig jaar was dat 128. De cijfers voor supermarkten blijven bijna hetzelfde. Opstelten zei ook dat in de afgelopen twee jaar het totaal aantal overvallen is gedaald met 30%. Vooral juweliers en waardetransporten profiteren van verscherpte veiligheidsmaatregelen. De Baschische afscheidingsbeweging ETA is onder voorwaarden bereid de strijd definitief op te geven en de wapens in te leveren. Daarover komt later vandaag een officiële verklaring. De ETA wil over opheffing onderhandelen met de regeringen van Frankrijk en Spanje, de twee landen waar de beweging actief is. Een jaar geleden kondigde de ETA het einde aan van de strijd om een onafhankelijk Baskeland. En nu zegt de ETA bereid te zijn om zijn militaire structuur op te heffen en alle wapens in te leveren. Daarvoor in ruil moeten Frankrijk en Spanje de gedetineerde ETA-strijders overbrengen naar gevangenissen in Spaans-Baskeland. Ook zou Spanje een groot aantal militairen, die nu nog in de Baschische regio zijn gestationeerd, moeten terughalen. De Spaanse regering van premier Rajoy heeft altijd geweigerd te onderhandelen met de ETA. In Bangladesh zijn bij een brand in een kledingfabriekruim 100 textielarbeiders omgekomen. Het vuur ontstond op de begane grond van de fabriek, die negen verdiepingen had. Honderden werknemers op de bovengelegen etages raakten ingesloten en veel mensen zouden van het dak zijn gesprongen om aan de vlammen te ontkomen. Textiel- en kledingfabrieken in Bangladesh zijn erg brandgevoelig door gebrekkige veiligheidsmaatregelen en gevaarlijke elektriciteitsnetwerken. Bovendien werken er vaak veel te veel mensen. De brandweer vermoedt dat ook de brand in de fabriek in Dhaka is veroorzaakt door kortsluiting. Het blussen duurde extra lang omdat er in de omgeving van het brandende pand vrijwel geen water te vinden was. Rechters in Egypte hebben alle collega's opgeroepen om te staken uit protest tegen president Morsi. De rechterlijke macht is woedend omdat Morsi zijn presidentiële besluiten niet langer laat toetsen door rechters. De Hoge Raad spreekt van een ongeëvenaarde aanval op de rechterlijke macht... In Alexandrië, de tweede stad van Egypte, hebben de rechters het werk al neergelegd. President Morsi verdedigt zijn stap van afgelopen donderdag door erop te wijzen dat hij de revolutie moet beschermen. De rechters, onder wie nog veel uit het tijdperk van de verdreven president Mubarak, dreigden voor de tweede keer de grondwetgevende vergadering te ontbinden. Morsi zegt dat hij zijn absolute macht weer opgeeft als de grondwet klaar is en er een nieuw parlement is gekozen. Nederland krijgt vanmiddag te maken met de eerste najaarstorm van dit jaar. Rond de middag staat er aan de kust een zuidwestenstormkracht 9. De KNMI waarschuwt voor windstoten tot 110 km per uur in het noordwestelijk kustgebied. Inmiddels is er al een behoorlijke wind. De wind zal in de loop van de middag weer gaan afnemen. Hoewel er voor heel Nederland en de Noordzee een waarschuwing geldt... is volgens de weerkundige geen sprake van extreem weer. Het Cabarettenfestival is dit jaar gewonnen door René van Meurs. Van Meurs kreeg zowel de juryprijs als de publieksprijs uitgereikt in Rotterdam. Daar werd het bekendste cabaretfestival dit jaar gehouden. De jury prees stand-up comedian Van Meurs als een intelligente grappenmaker en taalknutselaar. Die zijn publiek kan verrassen met rare dwarsverbanden. Van Meurs is 27 jaar. Hij staat al sinds 2006 op de planken en maakt deel uit van het gezelschap Comedy Train. De persoonlijkheidsprijs van het festival werd dit jaar niet uitgereikt. De Maritaanse president Aziz is weer thuis na een verblijf van vijf weken in Frankrijk. Hij werd daar behandeld nadat hij door mensen van zijn eigen leger was neergeschoten. Gisteren kwam hij terug op de luchthaven van Noakchot. Hoewel er twijfels waren over de toedracht van de schietpartij half oktober... wordt er nu vanuit gegaan dat het een ongeluk was. President Aziz reed in een gewone auto de stad in en zijn chauffeur negeerde een stopteken... Bij een controlepost. Militairen openden daar op het vuur. Gevreesd werd dat de verpleging van Aziz in het buitenland zou leiden tot een staatsgreep. Mauritanië heeft er in ruim 40 jaar al zes meegemaakt, maar het bleef rustig. Voor zijn vertrek naar huis zei Aziz tegen de Franse radio dat het leger wel wat beters te doen heeft dan staatsgrepen te plegen. En dan het weer half tot zwaar bewolkt. In het noordwesten is nog regen. De wind trekt aan en aan de kust staat er rond het middaguur enige tijd een zuidwesterstorm. storm. Het wordt zo'n 12 graden morgen. En dinsdag vooral bewolkt en regenachtig. Later in de week wordt het koud met overdag maximaal 5 graden. Dit was het NOS journaal. Er is een nieuw Nederlands magazine met zo'n 25.000 buitenlandse correspondenten. 360 magazine.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 Nou, dit is hem hoor. De houtsnip. Een prachtig levend exemplaar. Een rood-bruin kleed met het kenmerkende knor en piep-piep. Momenteel komen houtsnippen uit het noorden hier overwinteren. Maar als het hier te koud en te ijzig wordt, verhuist de hele handel naar het zuiden. Ach, wisten ze maar dat zowat alle Franstalige Zuiderburen graag houtsnippen schieten. Zo'n 200.000 per jaar. En nog opeten ook. Straks om negen uur. Meer over deze vogel. Op een bijzondere culinaire wijze. Morgen, behalve de houtsnip. Ja, wij kunnen er geen genoeg van krijgen. En Matthijs trouwens ook niet. Presenteren we u vandaag ook. Het vrolijke wolvarken. 40 jaar windenergie in Nederland. En de leukste Amsterdamse stadsbioloog, Martin Melgers. De ijburg had er nooit mogen liggen. Punt. Liggen, liggen, liggen. Dat is een typisch afstandsprobleem. Ja. Straks hoort u Martin tot tien uur. Is dit Vroege Vogels? U de London Mozart Players en op onze buitenmicrofoon uh, de wind hier rond het kapitaal. London Mozart Players speelde het snelle deel uit de symfonie in D-groot van de Belgisch-Franse componist François-Joseph Gossek. Welkom in tuinreservaten.nl... Eén keer per maand sturen we u de tuin in om foto's te maken. Al was het maar om tuinreservaatbezitters te stimuleren foto's van hun tuin op de site te zetten. Er waren wat technische problemen, maar het kan nu, dus doe dat vooral. Veel bomen hebben hun bladeren verloren, maar wat leent zich nou deze maand om op die gevoelige plaat of uw SD-kaartje vast te leggen? Tuinfotograaf Modeste Herwig weet wel iets foto's, niks te vinden in haar eigen tuin. We gaan hier even achter in de tuin. Daar heb ik een uh, slangenhuid sdoorn slangenhuid-esdoorn? Een acercapulipes. En als je, vooral als je wat dichterbij kijkt... zie je die hele aparte witte streepjes. Net uh, huid van de slang. Dus daar gaan we eens even kijken waar we een mooie foto van kunnen maken. Aparte bomen komt hij vandaan? Uh, hij komt uh, oorspronkelijk uit het Verre Oosten, als ik me niet uh, vergis. Maar hij kan hier prima groeien. Hij heeft ook een hele mooie herfstkleur. Hier nog... De bladeren zijn eraf. Oh, hier ligt nog Kijk, wat. Hier ligt er nog één. Het is echt knalgeel Knopgeel, met rode ja. nerven. Dus er ziet er echt nog een paar aan, maar hij is bijna leeg nu. Ja, wat de hersenbladeren betreft zijn we wel een beetje over de piek heen. Ja, dat was kleuren. eigenlijk uh, de kleuren. Dat was eigenlijk vorige maand het mooist. En nu kun je weer naar andere dingen kijken. Dus allerlei mooie takken en bast van bomen. En dan valt hij ineens op, hè? die uh, die Ja, dan valt hij extra op. Het is een heel apart wit streepje. Het lijkt wel een beetje licht te geven zelfs. Ja, bijzonder. Ja, bijzonder, hè? Ja, voor zo'n detailopname is een, een macro-lens natuurlijk altijd erg mooi. Dit is dan een camera waarbij je de lenzen kunt verwisselen. Dus dan kun je heel bewust een bepaalde lens kiezen voor een opname. Dus een digitale spiegelreflex? Een digitale spiegelreflexcamera. En ik heb er nu een 100mm macro-lens op. Dan kun je mooi dicht bij je, je onderwerp komen. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook uh, compactcamera's of allerlei andere type camera's waar de lenzen niet bij te verwisselen zijn. Kun je ook prima mee werken. En daar is dan meestal wel een macrostand beschikbaar voor dit soort opnames. En, uh, werken die goed? Die werken op zich prima. Alleen ik denk, als je echt leuk vindt om macro-opnames te maken van planten en bloemen... dan is zo'n camera met verwisselbare lenzen echt wel aan te raden als dat binnen ja. je budget valt. Ja. Ja, maar waar zie je dat verschil aan? Ja, Het verschil zie je toch aan uh, ja, de, hele de kwaliteit van de foto. Maar wat vooral opvalt is dat de achtergrond mooi wazig wordt. Dus eigenlijk mooi onscherp wordt. Ja, een betere scherpte-diepteverhouding heet het gewoon. Ja, inderdaad. Dat is toch wel uh, veel sfeervoller. Ja, erg mooi. En hoe dichtbij moet je gaan staan met, je, met, je, met, met deze lens dan? Nou, met deze lens gaan we, kun je echt uh, in principe op een paar centimeter van je onderwerp gaan staan. Mm -hmm. Dus je kunt echt heel dichtbij komen. En nu met deze bast is even de vraag, wil je de hele stam erop? Of ga je echt maar een paar van die mooie witte streepjes nemen? Dat je verder geen achtergrond ziet. Dat je verder geen achtergrond ziet. Dus ga eens even kijken wat een mooie compositie is. Dat is gewoon even uitproberen, hè? Ja. En een kwestie van smaak natuurlijk. Kijk, als je dichtbij bent, zie je hoe, hoe bijzonder die, uh, die streepjes zijn, een beetje afhankelijk van hoe het licht erop valt. Dus dat is ook uh, even een beetje om die stam heen draaien om te kijken waar je het mooiste licht hebt. Het zijn verticale strepen, alsof er iets gelekt heeft vanuit de top van de boom. Ja. Een witte vloeistof. Ja. ja dat, dat is het niet. Het is echt uh, de bast zelf die ja. uh, zo'n aparte uh, streep heeft. En je ziet hem ook hier waar die tak uh, aanzet is, zie je hem een beetje breder worden, die streepjes. Een heel mooi patroon. Dus dat vind ik wel een mooi stukje om uh, op de foto te nemen. Dus het statief? Dus statief wat hoger. Dat raad je altijd wel aan ook bij dit soort foto's om ja, het vanaf statief het toch wel te doen. aan. Je kunt natuurlijk wel als je uit de hand werkt, uh, lenzen nemen die gestabiliseerd zijn. Er staat er meestal IS bij. Dan uh, zit er een uh, st stabilisatie in de lens. En dan kun je ook uh, behoorlijk scherpe foto's krijgen. Maar ik werk eigenlijk altijd met statief uh, voor mijn opname. Nou, je zit nu op 20 centimeter afstand van de bast, ja, denk ik. Dat vind ik wel een mooie... Ja. ja, ik krijg nu inderdaad een gedeelte heel mooi scherp van die streepjes. En een beetje wat meer naar rechts in het beeld loopt de, de stam dan weg. Dus dat vind ik wel een uh, sfeervolle compositie. Nou, even goed scherp stellen... Dat doe ik uh, vaak met de hand, want dan kun je heel goed bekijken welk deel van je foto je nou scherp wil hebben. Want de lens uh, zelf gaat meestal in het midden ongeveer scherp stellen. Maar ik wil hem nu aan de linkerkant uh, wat meer scherp hebben. En het leuke van uh, dat je zo dichtbij gaat, is dat je een heel abstract beeld krijgt. Hè? Je ziet eigenlijk niet meer zo duidelijk wat het is. Dus dat is het leuke van uh, dit jaargetijden, dat je ook eens met dit soort dingen kan spelen. Dan zie je hem echt dat het een ja, stam is. je ziet? Bijna geen achtergrond, ietsje donkerder. Een randje ernaast, randje ja. ernaast, dan krijg je iets meer contrast. Ook erg mooi. En die strepen Zeker. worden echt wit, hè? Ja, ja, knalwit. Ja, heel veel, heel apart. Je kunt ook een beetje spelen met verschillende lenzen, natuurlijk. Zeker, dit is een 100 mm, 100 mm, een vaste lens. Daarnaast gebruik ik ook graag een 24-70mm lens, dat is dan een zoomlens. Dus daar kun je door eraan te draaien, kun je de brandpuntsafstand veranderen. En dan kun je, daar kun je ook prima wat dichter bij mee, dus dat kan ik ook wel eens even proberen met deze stam. Nou, nu zit de andere lens erop, de 24 70 zoomlens. En met zo'n lens krijg je gewoon wat meer omgeving erbij. En dat kan ook wel heel sfeervol zijn, want er liggen hier nog wat herfstblaadjes. Er staat een uitgebloeide judaspenning bij, ja. die er eigenlijk wel heel mooi bij kleurt. Dus dan kun je dat ook eens even proberen. We staan nu uh, ongeveer uh, nou, een meter iets meer van de bast van de boom vandaan. Je ziet toch wel een, uh, een heel verschil. Het is nou niet dat je zegt van wauw, nee, hè, met zo'n foto. Is, die bast, dat is... Uh... Oh. Nou, ja, een onderdeel van de foto. Ja. En dat is nou juist het leuke van die macrofotografie. Je pakt een heel klein stukje eruit... waardoor je een veel pakkender foto krijgt... dan wanneer je veel meer eromheen laat zien. Behalve boombasten. Wat leent zich in deze tijd van het jaar nog meer voor, voor, voor dit soort fotografie of macro? nou In de, de winterperiode ben je ook vaak aan het snoeien in de tuin. En als je dan eens goed oplet op wat voor takjes je allemaal overhoudt... dan kun je daar ook nog wel wat leuks mee fotograferen. Ik heb hier bijvoorbeeld een cornulje. Die heeft echt knalrode takken... De Cornus Alba. En je hebt ook cornoeien met groene, zwarte, meer paarse takken. En dat is ook best wel heel leuk als je in een creatieve bui bent... om daar wat, uh, wat takjes van te knippen. En leg ze bijvoorbeeld op een wit stuk papier op een leuke manier... en maak daar eens een foto van met je macro-lens. Dan krijg je een heel leuk resultaat. Ook erg mooi voor portretten trouwens. <laughs> dat komt ook wel eens voor natuurlijk. In de tuin? In de tuin. De tuineigenaar, die moet ook op de foto. Ja. Dan ga ik jou nu even op de foto zetten, okay. als eigenaar van deze tuin. Ja, prima. Goed idee. <laughs> nou, dat wordt wat uh, met die twee. Alle informatie op tuinreservaten.nl... Uh, ja, vindt u <laughs> alle informatie <laughs> over, tu over tuinreservaten vindt u op tuinreservaten.nl. Ja, en Janine zei het er straks al... Um, in het begin waren er wat uh, problemen met die site, maar nu werkt alles. Dus de mensen die hun tuin al aangemeld hebben voor tuinreservaten... die kunnen nu ook hun foto's uh, uploaden. Tuinreservaten.nl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 Door de rigaudon uit de orkest suite Nice van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Met enige regelmaat pikken we een bijzondere plant uit een van de Nederlandse hortussen. tussen de tropische lianen of in de woestijnhitte tussen manshoge cactussen. of uh, tussen de rekken vol exotische orchideeën uit Nieuw-Guinea. Maar die planten zijn natuurlijk allemaal ooit naar Nederland gekomen. En daarom kan er achter elk willekeurig plantje een heel verhaal zitten. Anne Martens is vandaag op bezoek bij een hortulanus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En het gaat over een heel oud Chinees verhaal. Ik ben Arend van der Belt, chef tuin en kassen van de Vrije Universiteit. We staan hier in de penjingtuin van de Vuhortes. De enige nee, in Nederland. Ik ken geen tweede penjing tuin, en uh, iemand mag het me vertellen, elders in Europa... Een penjing is het Chinese woord voor natuurlandschap in een pot of bak. Ja, het is een, uh, een kunstvorm uit China. En uh, je moet er maar eigenlijk van uitgaan dat uh, de kunstvorm ontstaan is door de eerste keizer van China, van uh, 300, 400 jaar uh, voor Christus. En die zei tegen zijn personeel van ja, alles wat ik in mijn leven heb gezien aan rotslandschappen, die wil ik in mijn staan in miniatuurvorm terugzien. En ze moeten zo echt lijken. Als ik ervoor sta, dan komen al mijn herinneringen... als een soort déjà vu weer naar boven, wow. borrelen. Zullen we even naar één toelopen om even ja. te beschrijven? Want het zijn dus ook wel geval rechtopstaande stukken steen... en daartussen zitten allemaal miniatuurboompjes. Van Precies. Wat zijn dit? Dennen? Ja, Het zijn jeneverbessen, uh, larix, verderop nog toefjes, kruidachtige planten. Die staan eigenlijk voor de kruidlaag in de bergen. Maar je moet je voorstellen dat je zeg maar, in de bergen staat en uh, zo'n beetje op de boomgrens uh, aanwezig bent. Ja. En het gaat de keizer in eerste instantie wel om de stenen. En het is opgebouwd uit leisteen. En dat lei dat staat rechtop, voor je gevoel heel kunstmatig. Maar het is echt door tektonische werking van de aardkorst... Is dat uh, 90 graden rechtop komen te staan? Het lijkt wel een beetje op uh, dat karstgebergte wat in Zuid-China is. Ja, is. Ja, heel beroemd. En dan zie je dus heel langzamerhand door de eeuwen heen dat uh, de boeddhistische monniken dat landschap uh, gaan invullen met allerlei planten. En ook die planten die moeten miniatuur blijven. Zo zie je ze dus, uh, uh, ze worden gemanipuleerd, ze worden uh, gescheurd, soms gestekt om ze klein te houden. En dan zo rond het. De... In de 11e, 12e, 13e eeuw zie je dat de planten wat meer accent gaan krijgen. En ze worden als het ware uit dat landschap gehaald. En worden dan in een pot gezet. En dan zie je daar naast dat lei landschap. zie je daar een pensai staan. Dat is in China plant in pot letterlijk. Pensai. Ja. En dan zie je later de kunstvorm overwaaien naar Japan. Als China heel veel invloed heeft op Japan qua cultuur in de of iets van de 13e, 14e eeuw. En dan uh, zie je dat uh, de Japanners uh, met die kunstvormen aan de haal gaan. In die zin dat uh, veel meer accent leggen op uh, detail. En allerlei uh, regelgeving gaat er dan ontstaan. En dan zie je de Japanners uh, op een gegeven moment uh, wereldberoemd worden vanwege de bonsai. Maar niemand ja. weet de oorsprong van die bonsai. Die komt uit dat Penjing-landschap. Okay. Dat is echt een uh, idee van de Chinezen. Even kijken dichterbij. Ja. Nou, je ziet hier dus echt heel kunstmatig hoor, maar dat kom je in de gebergten ook tegen. Planten die scheef gegroeid zijn, waar de top van een stuk is, omdat ze het gewoon uh, heel erg moeilijk hebben, weinig uh, grond of uh, voedsel treffen in zo'n uh, stenen landschap. Ja. Ja. O, oh, die is al dood, deze. Zo uh, kom je het in het echte landschap ook tegen. Wow. Ja, presentatie van hoe zwaar het leven is voor planten in uh, gebergtes. Komen er veel mensen dan speciaal voor die penjinks hier naartoe? Nou, mensen moeten het verhaal horen. Dan gaat het pas echt spreken. Als je daar een klein beetje vertelt wat het is en wat het voorstelt... dan worden heel veel mensen enthousiast. Hoorde Ursula Holiker op harp. Zij speelde de eerste arabesque voor harp solo van de Franse componist Claude Debussy. Na half negen hoort u ons weer, maar eerst Ster en Nieuws dat gelezen wordt door Raymond Serré. Ik zie gewoon een, een lekker vogeltje. Uh, vogel, de Siberische boomboeper.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 In Bangladesh zijn bij een brand in een kledingfabriek zeker 115 textielarbeiders omgekomen. Het vuur ontstond op de begane grond van het pand dat negen verdiepingen had. Honderden werknemers op de bovengelegen etages raakten ingesloten. Veel mensen zouden van het dak zijn gesprongen om aan de vlammen te ontkomen. De vereniging Wildbeheer Veluwe verwacht dat de wilde zwijnen een moeilijke winter tegemoet gaan. Doordat de beuken en de eiken dit voorjaar niet of nauwelijks bloeiden... zijn er veel te weinig beukennoten en eikels gevormd. Beukennoten en eikels zijn het belangrijkste bestanddeel van het voedselpakket van de zwijnen. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op ouderen thuis en op supermarkten. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid gezegd. Dit jaar werd 152 keer een overval gepleegd op een ouderen in de eigen woning. Heel vorig jaar was dat 128 keer. De cijfers voor supermarkten zijn bijna dezelfde. En Nederland krijgt vanmiddag te maken met de eerste najaarsstorm van dit jaar. Rond de middag staat er aan de kust- en zuidwesten stormkracht 9. En het KMI waarschuwt voor windstoten tot 110 km per uur in het noordwestelijk kustgebied. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag is aan zeekans op een zuidwesterstorm windkracht 9. In het binnenland waait het krachtig tot hard. Bovendien is landinwaarts kans op zware windstoten tot 90 km per uur... en aan zeekans op zeer zware windstoten tot 110 km per uur. Het is daarbij overwegend bewolkt en vooral in de kustgebieden valt soms een beetje regen. Vanmiddag breekt vanuit het zuiden de zon even door. Het wordt ongeveer 11 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind af. Opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui wisselen elkaar af. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen is het overwegend bewolkt en volgen we naar het zuiden periode met regen. Het wordt een graad of tien. Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u? Nu krijgt u nog AOW op de dag dat u 65 wordt. Dit verandert volgend jaar.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 Het is even na half negen. Onze columnist van die staat klaar in de startblokken. Wie het is, verraadt het rad. Vincent Bijlo. Ja, die behoeft natuurlijk geen introductie, maar omdat het ook zo onaardig is, eh, toch maar even kort. Vincent Bijlo, cabaretier, columnist. Regelmatig maakt hij zich kwaad in het Algemeen Dagblad. En ook bij ons, ditmaal over een zeer actuele culinaire kwestie. Vincent Bijlo. Ik liep afgelopen donderdag door het bos. Het was een prachtige herfstdag. Op sommige plaatsen kon je gewoon wat lopen door de herfstbladeren. De wind, die bladblazer der natuur, had ze daar op een mooie hoop gekwakt. En opeens hoorde ik achter me... Hé, hey, daar heb je hem! Daar heb je hem! Is van de televisie. Ik zag hem. Ik zag hem bij de wereld draait door. Is toch... Ongelooflijk, zeg ik. Zat, ik zat nu bijna twee weken geleden. Zat ik daar aan tafel en ik ben tientallen keren herkend. Dus ik draai me om en ik glimlacht naar die man. En hij zegt, uh, Wat die zit. moet je heb ik wat van je soms. Ik zeg, nou ja, leuk, leuk dat u mij uh, zag bij de wereld draait door. Jou niet, vader. Ik heb het niet over jou. Ik heb jou nog nooit gezien. Ik bedoel de houtsnip. Kijk, daar gaat hij, Daar gaat hij. Ik hoorde de houtsnip. Wegvliegen. Hij klonk alsof hij in paniek was. De houtsnip draait door. Ja, logisch ook wel een beetje die paniek. Want iedereen herkent hem natuurlijk. Dus die, die, die houtsnip is vogelvrij. Nou, ik denk eerlijk gezegd, luisteraars, dat het wel mee zal vallen. De houtsnip hoeft niet zo bang te zijn, denk ik. Want het was zo'n alle Jezus ingewikkeld recept van die Kranenborg. Ik denk toch echt dat de mensen eerder zullen kiezen voor een stoommaaltijd, een berenklauw, een plofkip, een kilo knaller, dan voor becas à la presse. Ik snap de commotie wel. Ik bedoel, het moet geen prettig gezicht zijn... om Peter R. de Vries de hersens van de houtsnip uit een snavel te zien zuigen. Pff, maar goed, die man die houdt zich toch altijd al met misdaad bezig. Ik snap wel dat mensen boos waren. Ik bedoel, de houtsnip is beschermd. Je mag hem niet, zoals Robert Kranenborg beweert... wel schieten in je eigen tuin of op je eigen terrein. Dat, dat zou wat zijn. De mens is ook een beschermde diersoort... maar je mag de mens ook niet op je eigen terrein doodschieten. Hoe jammer sommigen dat ook vinden. Ik snap die ophef wel, maar de snip wordt niet zo heet gegeten, mens. Kunnen we het niet beter ons opwinden over de ringmus, de veldleverik, de patrijs... Die hard aan het verdwijnen zijn van ons platteland... daar hoor je namelijk helemaal niemand over. Je hoort alleen maar boze mensen als er boeren worden geïmiteerd... hoewel die boeren er zelf gewoon ook wel om vragen. En daarom vraag ik nu Matthijs van Nieuwke: zullen we morgen een item doen over de verdwijnende plattelandsvogels? Bij de wereld draait door. En dan geen koks uitnodigen, niet doen. We gaan ze niet opeten, we gaan ze beschermen. Pianist Alexandre Tarot speelde Hungaria van de Belg Clément Doucette... huispianist van de Parijse cabaretbar Le Boeuf sur le toit. In de jaren 30 van de vorige eeuw. Veel bouwplannen in Nederland staan stil. Maar aan het Amsterdamse eiwerg wordt nog volop gewerkt. En het gekke is dat een van de oorspronkelijk felste tegenstanders nu zegt... Dat hij wil dat ook de tweede fase van die enorme wijk in het water moet worden afgemaakt. Nou, wie zegt dat? Martin Melgers, de fameuze stadsbioloog. Hij heeft vanaf het allereerste begin de natuurontwikkelingen bijgehouden. Hij is niet meer in dienst van de gemeente, kan nu vrijuit praten en heeft er een leuk boek over geschreven dat deze week verschijnt: Van Eiburg met EI tot Eiburg met een EI. Joost Huizing is met Marti Melgers de enorme zandvlakte op die nu al in het IJmeer ligt. Want daar komt fase 2. Aan het eind van de dag is de presentatie van jouw mooie nieuwe boek van Eiburg tot IJburg. Maar we gaan nu iets veel leukers doen. Dat vind ik wel. We staan nu aan het eind van wat ze de drukterp noemen. De wat? De drukterp. Hier is extra zand opgebracht zodat dat al kan inklinken En dit is eigenlijk het tweede deel van IJburg in aanleg. En we horen het geruststellende geklots van uh, het water van de voormalige Zuiderzee. Mooi uitzicht hier. Pampers, Pampers. voor ons, het Muiderslot achter het uh, werkeiland, de Vijfhoek. Ja, dit is nog gaaf. En dit is eigenlijk wat er gaat komen in het tweede deel van IJburg aan de Ooserand. Dus ze zeggen wel eens, je bent nou positief over IJburg? Nee, ik ben positief over het afmaken. Want daar zit nog natuur in. Ja, maar, maar hier is dat mooie... Uh natuurgebied dat water en dat ja. wordt nu volgestort met zand ja. en daar komen huizen op. Ja. Daar kan Martin Melgens toch niet voor zijn. Nee, IJburg had er nooit mogen liggen. Punt liggen, liggen, liggen. Dat is een typisch Amsterdamse <lacht> probleem. Ja. Het is er nu eenmaal en het is als een geheel ontworpen. Dus in die tweede fase daar zit dat wat er nu verloren is gegaan. Dus je Natuurcompensatie. Zat... Ja, nou je zat vroeger aan de, aan de, aan de dijk... met één zwarte duisternis. Dat is een zeldzaam goed antwoord. En voor je natuur en achter je natuur. Nou, dat is weg. Waar je ook zit hier, je hebt vaak nog wel voor je een aardig uitzicht. Maar achter je racen de auto's en staan allemaal uh, dozen mokker. met gaatjes. Ja, ja. Het, gewoon de lelijke bouw die we kennen. Uh, en, en je hebt hier dus uh, als contrast bijvoorbeeld een prachtige skyline naar uh, Durgedam. Ja, men schijnt niet meer mooi te kunnen bouwen. Dat is jammer. Maar wat het raar is, Eiburg komt hier en ik ga daar niet over. Maar het is ook zo'n slecht voorbeeld geweest. Want kijk, in de verte zien we Almere liggen. Ook lelijk. Ja, en wat doen die? Die willen ook het water in. Dat ja. is echt een uh, schokkende gedachtegang, is er niet. Steek dan de dijken door, dan sta je in het water. Wat moet je toch in dat water? Dure kustverdediging. Het is een vogelrichtlijngebied. Ze is een stukje gaan lopen. Ja, hoor. laten we. En natura 2000 gebied. Ja, het, is, het is nu Kikker, hier opge, ja. opgespoten zand. Er wonen nu tien jaar mensen op Eiburg. Dat was een van de redenen om een natuurverslagen van 17 jaar natuurontwikkeling op Eiburg aan de bevolking kenbaar te maken. Een zeldzaam dier als de kakkerlak is nu ja. gearriveerd. Dat noemen wij verhuisdoossoorten. Die komen met de mensen mee. De zilvervisjes zijn een plaag. Maar er zijn ook huismussen nu gearriveerd, alweer twee jaar geleden. En huismuizen, die zijn ook talrijk... Nou ja, en dan is het echt Amsterdam geworden. 100 ja. nationaliteiten, 19.000 inwoners. Er is al gemoord, er is al ingebroken. Dus het is nu een echt stukje Amsterdam. Maar in de fase dat het een zandvlakte is met schelpjes... broeden hier strandplevieren, bondbeekplevieren, kleine plevieren, kluten. Dus zeg maar alles wat ik altijd mijn hele leven op opgespolen terreinen tegenkwam... kwam ik hier ook tegen, plus de rest. De echt? strandplevier, die was 16 jaar weg in Amsterdam. En ik weet nog goed dat ik een schok van ontroering meemaakte... toen ik door mijn kijker lag uh, te turen over zo'n vlakte en plevieren zag lopen. En op de, de grootte van één voetbalveld broerde twee per kleine plevieren, een -plevier. En ik zag ineens de strandplevier weer in beeld komen. Die had in 1986 voor het laatst gebroed. Dat was hier ergens in de buurt? Ja, op het Stijgereiland. Ja, ja, ik heb het nu over 17 jaar natuur op IJburg. Maar wat ik heel gek vind en wat van geen enkele visie getuigd is, fase 2 komt er en dat is nou eenmaal goedgekeurd. Uh, het zij zo. Jij vecht er niet meer tegen. Je hebt, nou, als ik één heb van ook de niet een positie gevocht... om er tegen nee, te vechten. Maar je hebt wel geprobeerd. In de tijd, en ik was nog wel zo gevaarlijk voor de gemeente, dat ik verbod kreeg om in de laatste 14 dagen voor het beslissende referendum niet meer op de tv te verschijnen. Want ik kon er. ...goed over vertellen en ik baseerde me op feit, Ik denk dat moet de bevolking weten... ...want dan kunnen ze genuanceerd hun stem uitbrengen. Ja, nou, dat wilde de gemeente absoluut niet. Dat was vals spelen van het ergste soort. En, een, een, een hele bijzondere ervaring, hoor. Om zo belangrijk gevonden te worden dat je niet op de tv mag... ...terwijl ik daarvoor bij de gemeente was gekomen... ...om onder andere over <laughs> die, wilde de natuur te praten. Dit is een gigantisch zoetwaterbassin. En dat wordt op termijn heel zeldzaam goed. Dat weten we nu al. Er zijn een aantal van die hele grote meren op aarde. Dit is er één. En wat voor visie heb je als je dat gaat dempen? Dat bedenk je niet. Nee. Het is toch een shocker. Dit is een heel groot stuk. Vele hectares al van dat witte, beetje duinachtige zand, schelpen ertussen. Hierop. Dat zand komt uit het Emien. ik zal maar deftig gaan doen. Dat is een geologisch tijdvak. Dat wordt gewonnen in de vaargeel voor de Oostvaardersplassen. En toen het er net opgespoten werd... toen lagen er resten van wolhardige neushoorns, mammoet... en uit de diepere delen zelfs resten dus die... van hyenas en nijlpaarden. Dus dan heb je het over tienduizenden, honderdduizenden... waarschijnlijk miljoenen jaren geleden... dat hier een heel ander leven op aarde maar, was. Maar kan ik die hier, als ik een beetje, een beetje schop in het zand, nog tegenkomen? Of zijn die, nou, die er wel zo gevuldig je, je ziet aan de vele sporen hier van honden en mensen... dat hier intens gewandeld wordt op deze tong, landtong... De zouden in, dus als hier ergens een mooie wervel boven komt, dan is hij weg. Terwijl ik dus, en dat was, Joost, ik heb hier intens genoten van de natuur die er was. Hier ging alles anders. Dit is in alle opzichten uniek. Qua lelijkheid, qua mooiheid op sommige plekken ook. maar die zijn er ook hoor, aan de randjes. Maar ook qua landmaken, want hier verscheen uit het water, als een soort vulkaan-eiland, verscheen ineens zandbobbels. Toen dacht ik, God, wie zou de eerste nou zijn vanaf het land? Wie daar naartoe gaat? Nou, de aller, allereerste was tijdens een strenge winter. Ik meen in 1997 was het de toch? Ja. Toen liep er meteen een vos naar het proefeiland. En die markeerde onderweg in de sneeuw... met urine en uitwerpsel zo van... Uh, ik laat maar even weten dat dit eiland vast voorbij is. Vervolgens ging het dooien. Nooit geen vos meer gezien. En, uh, toen was ik, uh, werd ik met een bootje op dat eerste eiland gezet om de natuur te volgen. Ik had me er gewoon naartoe geblufft, eerlijk gezegd. Ik had helemaal de officiële opdracht niet. Maar ik zei van, er is een nieuw stukje Amsterdam ontstaan. We hebben de ecologische atlas. Ik moet toch bijhouden wat uh, voor natuur daar gaat verschijnen. Als een stadsbioloog. Ja. Precies. Ik vond dat wel een aardig verhaal. <laughs> Iedereen geloofde me ook. En ik werd er met een bootje opgezet. En dan kon ik een aantal uren daar tussen de nesten mijn gang gaan. En de eerste, het eerste niet vliegende dier, wat eigenlijk een toppionier bleek te zijn... dat is de groene kikker. Die verscheen hier als eerste op alle eilanden. Spannend. Fantastisch. Jouw boek heet Van Eiburg met EI ja. tot Eiburg met een lange ei. Ja. Nou, dat laatste dat, uh... dat, kan je zien. dat zien we. <laughs> maar dat Eiburg hier op deze fantastische grote zandvlakte. Ja. Daar lagen al die eieren. Hier heb ik dit jaar nog rugstreppadden gevonden. Die moeten er dan af. Die moeten terug naar het vasteland. Maar hier lagen ook nog drie kleine op de vier. Of er één nog is uitgekomen ook. Het proefeiland, wat aanvankelijk het eerste eilandje was... dat lag zo vol met eieren. Dat meer dan 600 paar visdieven, paar honderd kokmeeuwen en allerlei andere soorten. Je kon daar gewoon niet lopen van de eieren. Dat is dan, even leuk, hè? want dat zijn dan die pioniers. En daarna komen de bouwmaatschappijen. Toen kreeg je inderdaad ontwikkeling, men ging spuiten. Eh, en, maar ik heb al die topjaren meegemaakt. En toen stond ik daar op het proefeiland... En dan ging er een wolk vogels omhoog. Het was bijna een zonsverduistering. helemaal wit boven me. En dan in de verte de Rembrandt horen. En die peperde mij in: van het is echt Amsterdam. Je bestaat niet op een Waddeneilandje. Maar genoten heb ik wel. Ik bedoel, het zou stom zijn om eh, te verzuren doordat dit kwam. Ik bedoel, die, die, er liggen dan honderden eieren. Nou, geniet daarvan. En er zijn, ik weet niet hoeveel beesten hier geboren op Bijwurg. Nou, nu is het van de mensen. Ja, het is niet anders. Hey, hey, dat, dat, vlieg, dat zijn sneeuwgossen. Ja. Nou ja, dus even bonus. Die krijgen we zo met cadeau. Ja, vijf sneeuwgossen, ja, dat kan niet missen. Hé, hey, dankjewel. Mm-hmm. Nu hoorde het tweede deel, het adagio, uit het Fluitkwartet in D van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door Marieke Sneeman op Fluit. Samen met leden van het Rubenskwartet. En zometeen, in het tweede uur na negenen, gaat Marieke Sneeman hier live in het Kapitol voor ons spelen. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Onze wekelijkse parade van eerstelingen, laatstelingen en curieuze waarnemingen. Luister naar de samenvatting van wat werd doorgebeld op onze fenolijn 035 6711 338. Mevrouw Bouwer-Ermelo, vandaag zag ik de eerste bloemetjes van de Toverhazelaar. Met rieverij uit Doordbeienland. Het, het voederhuisje op mijn terras wordt regelmatig bezocht door 10 à 12 mussen. Ook kool- en pimpelmezen komen op bezoek en hangen soms gezamenlijk met de mussen aan de vetbol of de pinda's. De merels die ik vorig jaar veel had, maar nu niet één, joegen altijd alle mussen weg. Maar het paadje Turkse tortels, dat ook regelmatig te gast is, zit gezellig samen weg met de mussen. Met Marjolein Boekhoven. Vanochtend om kwart over negen hadden we voor het eerst de jonge eekhoorn op bezoek. Elke keer bleef hij even van het zakje met pindas eten. En dan rende hij weer weg. Maar toen hij dichterbij kwam, zag ik dat hij met zijn snuitje iets in de grond duwde. En nu denken wij dat hij misschien de nootjes pakte en dan voor de winter in de grond stopte. Het bed is van de kolk. Op weg naar de IVN-tuin, in de bossen bij de steeg, windstil, hoge luchtvochtigheid, temperatuur iets onder 0 graden Celsius. Een bijzonder natuurverschijnsel, op dode beukentakken, prachtige ijsveren, door het bevriezen van vochtige rottingsgassen uit het dode hout. Mijn naam is René van der Graaf, ik woon in Friesland, Tijnje, en kon mijn ogen niet geloven toen ik om 1 uur een citroenvlinder zag. Ongelooflijk. Met Frater Willy Broders in de beeld, dinsdag heb ik op het terrein van de Willem-Anne-stichting in Den Dolder de eerste koperwikken gezien. Het waren er naar schatting wel een honderd, die nu doortrekken naar het zuiden. Tot zover de Venelijn voor deze week. Blijf bellen hè? naar 035-6711-338. Ja, en wij gaan ook even bellen. Want gisteren was de Sovondag. Alle vogelonderzoekers uh, bij elkaar. En daar werd uitgereikt de Herman Klomp prijs. Vernoemd naar de oud-voorzitter van Sovond en Vogelbescherming. En die prijs die ging naar Jan van der Winden. Onderzoeker bij Bureau Waardenburg. En in zijn vrije tijd vogelonderzoeker Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat zei het? Uh, gefeliciteerd met de prijs. Ja, hartelijk wat, dank. Wat zei het juryrapport... Ja, het Juryport uh, was vol lof over mijn werk. Uh, dat ik in vrije tijd doe aan uh, met name de Zwarte Sterren en de Purperijgen. Het onderzoek dat ik daarvoor gedaan heb. En wat vooral ten dienste komt ook aan uh, de kennis voor de bescherming van die soorten. Het is een soort œuvreprijs, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. en, en, en waarvoor juist die voor? Wat vind je zo mooi in die Zwarte Sterren? Ja, het is altijd heel moeilijk te zeggen. als je ergens in een soort geraak, in geïnteresseerd raakt, waarom dat precies is. Dat is een gevoel en een, een interesse die komt uit voort uit. Ja, je hebt een keer ontmoeting met zo'n beest en je raakt geïnteresseerd waarom een bepaald gedrag vertoont En bij mij was het ook met name de enorme afname die we in de ja, jaren 90, 80, 90 zagen. In aantallen in Nederland. Ik dacht van, goh, hoe komt dat nou? En ik wil daar eigenlijk wel meer van weten. Ja, hoe komt het? Ja, nou, de, de afname in Nederland die heeft met name te maken met de uh, verslechtering van de waterkwaliteit. Daar, waardoor uh, er minder broedgelegenheid is. Ze kunnen minder op, ze broeden op waterplanten. Nou, die zijn verdwenen in belangrijke mate. En daarnaast is het ook uh, de voedsel verslechterd En is er meer verstoring uh, voor de kolonies gekomen. Als de liefhebbers ze wil zien, waar, waar, waar moeten we dan heen? Ja, naar de meer weet ik, toch? Zwarte sterns? Ja, het is wel ruimer. Het is het uh, Noordwest-Overijssel, de wie en de Weer hebben. Belangrijke delen van Friesland. En het Groene Hart, dat zijn de kernpopulaties. En dan de Gelderse Poort nog. Ja. Maar het zijn allemaal hele kleine aantallen. Maar het is wel zo dat door dit onderzoek wat we gedaan hebben, we een aantal uh, ja, van die factoren gevonden hebben waar je ook echt wat aan kan doen. En de populatie is op het moment wel weer aan het uh, toenemen daardoor. Ah, dus je bent positief? Ja, ik ben wel positief ja. gestemd. Ja. En wat zijn uh, de aandachtspunten voor de komende, voor de komende tijd? Ja, Want je bent nog een jonge kerel, je gaat nog wel even door, denk ik. Ik ga nog wel even door. En uh, het belangrijkste wat we nu met de Zwarte Sterns zijn met een groep vrijwilligers al uh, een paar jaar bezig om in het IJsselmeer uit te zoeken wat daar nu aan de hand is. Het broedgebied: uh, problemen daar hebben we eigenlijk opgelost. Uh, de kennis daarvoor dan. En nu zijn we al. Het stort op het IJsselmeer, want daar gaat het heel slecht. Er zijn de aantallen van zo'n 100.000 die er in de jaren 80 waren, tot nog zo'n 20.000 nu afgenomen. En we willen eigenlijk heel graag weten hoe dat nu komt. Dan gaat het ook over de zwarte sterren. Gaat het over de zwarte sterren? Ja. ja, die stoppen daar komen uit een heel groot gebied. Dus we ringen ze, we willen weten waar ze vandaan komen, welke landen ze hier tussen stoppen en hoe lang ze hier blijven en waarom het hier nou zo slecht gaat. Ja, ja. Nou, wij wensen je heel veel, heel veel succes met het onderzoek. Als ja, we weer maar... een zwarte sterrenman nodig hebben, dan weten we je te vinden. Ja, is... En ja. uh, nogmaals, uh, nou, gefeliciteerd. Uh, nog even, wat ga je vandaag doen? Ja. Ook naar buiten, met die wind? Nee, ik ga niet naar buiten. Oh. Nee, ik heb er nog niet echt over nagedacht. Geen, oh. geen bijzondere dingen. Nee. Nou, maak er een rustige dag van. Precies. Hartelijk bedankt. Jan van der Winden, ja. vogelonderzoeker. En onderzoeker bij Bureau Waardenburg. En we feliciteren met zijn prijs, de Herman Klompprijs. We zijn zo terug, na uh, negen uur. Dag. you <laughs>